Eerste Jood en dan de Griek. Dat is het onderwerp van alweer de laatste aflevering in onze serie Eindtijd en profetie van dit seizoen. Jan van Barneveld, hartelijk welkom. Het vliegt allemaal voorbij. We zijn zo weer door zo'n serie heen. Maar dit laatste onderwerp is toch wel een heel bijzonder onderwerp nog. De eerste Jood en dan de Griek. Toch? Ja, ja. Ja, ja. Is... ja jij hebt het voor het laatste bewaard, dus... Ja, want jij hebt de volgorde bepaald. <laughs> dat is waar. <laughs> uh, maar goed. Uh, kijk, de Bijbel staat vol met geestelijke wetten. Ja. Uh, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ja. Een belangrijke wet. De ziel die zondigt, zal sterven, mm -hmm. is een belangrijke wet. Ja. Nog eentje wat Israël betreft, ik zal zegenen wie u zegent. Het zijn allemaal geestelijke wetten mm -hmm. die, die, die uitkomen. En een andere wet is eerst de Jood en ook de Griek. Ja. En Waar haal ik dat vandaan? Uit de Bijbel. Ja, Paulus die begint daarmee. Hij noemt dat drie keer in de Bijbel. De eerste keer in Romeinen 1, vers 16. Mm -hmm. Want ik schaam mij niet voor het Evangelie. Want het is een kracht van God tot behoud. Voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ja. Nou, de Heer Jezus, in uh, handelingen 3, sorry, handelingen 3. God heeft in de eerste plaats voor u. Zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden om u te, door u te zegenen. Ja. Dus eerst de Jood, in de eerste plaats is weer Jezus voor de Joden opgestaan. Dan ja. krijgen we die andere voorbeelden, die vinden we in Romeinen 2. Mm -hmm. En Romeinen 2 zien we in uh, vers uh, 9. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus o, oh, maar daar staat wel iets interessants, die het kwade bewerkt. Ja. Is dat specifiek, of is dat gewoon ieder mens, omdat elk mens altijd het kwade bewerkt? Nee, over ieder mens, die het kwade bewerkt. Ja, dus een specifieke dus groep. Ja, maar Israël is het voorbeeld, snap je, mm -hmm. voor de mensen. Ja. Zoals God Israël dan, ja. als het kwaad is, straft, ja. zo gaat het ook met de mensen. Ja, ja. Israël is altijd een voorbeeldvolk geweest. Ja. Ja. En het tweede voorbeeld, maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzienstespersoon. persoon. Ja, maar ieder krijgt zo zijn beurt. Het gaat altijd gaat het om eerst de Jood. Ja. Een interessant voorbeeld vinden we in, in Romeinen 11, weer dat beroemde Romeinen 11. Ja. Dan gaan we even kijken. Romeinen 11 vers 26, ja, vers 26, daar staat de verlosser zal uit Sion komen. Ja. Ja, dat klopt, maar er staat in Jesaja in Jesaja 59 vers 20, mm -hmm. als verlosser zal hij voor Sion komen. Oké, okay, daar zit een verschil in. Dat is toch duidelijk? Ja. In een simpel voorzet, voorzet ja, dat kan niet anders, wil die uit Sion komen, dan moet die eerst voor Sion komen. Ja. Dus eerst zal Israël verlost worden mm -hmm. en daarna zal de wereld verlost worden. Mm Heere, -hmm. verlos, gauw uw volk. Dan komen wij ook gauw aan de beurt. Ja, precies. Ja, dat is toch logisch allemaal? Ja. <coughs> Het is zo ontzettend vanzelfsprekend dat wij kinderen gods, christenen, Mm -hmm. die de bedoelingen en het woord van God kennen, mm -hmm. dat wij biddend en roepend achter Israël staan. Dus, sorry dat ik het zeg, maar het is ook je eigen belang. Ja. Ja. Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Ja. ja. En, en ons achter Israël staan en meewerken aan de verlossing van Sion meewerken aan de terugkeer van het Joodse volk, dat is ongelooflijk belangrijk. Dus als wij bidden Heer, kon spoedig, of dat Hij spoedig mogen komen, dan betekent het gewoon dat we eigenlijk daaraan zelf meewerken door te gaan bidden voor Israël. Dat hoort er dus heel duidelijk bij, ja, ja. dat is heel duidelijk. Nou, nou nog een, een voorbeeld uh, uit de Eversenbrief. brief. In Everse 2 vers 13. Mm -hmm. Maar thans, nu, betekent dat, in Christus Jezus, zijn jullie die vroeger veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus? Mm -hmm. Dus Israël was er al thuis bij de Heere God en wij waren veraf van ja. deze zaak. Ja. Dus dan is je weer eerst de Jood die mm -hmm. voorop loopt en daarna zijn wij dichtbij gekomen. Altijd dat eerst de Jood. Ja. Nou, nog een interessante zaak. Dan gaan we naar de moderne tijd, hoe dat in deze tijd toegepast wordt. Ja. Het is ook natuurlijk ook dat ik zal u zegenen, zegenen wie u zegen en vervloeken wie u vervloekt. Mm -hmm. Nou, Israël is Gods eerstgeboren zoon. Wij door het geloof in de heer Jezus zijn ook zonen Gods geworden. Ja. Maar de eerstgeboren zoon is en blijft Israël. Mm -hmm. En Israël ja. is en blijft onze oudere broeder. En vandaar dat uh, ik mijn boek genoemd heb, mijn eerste boek, Israël onze oudere broeder. Ja, dat is... Uh dit boek, uh, waar jij dat helemaal in beschrijft? Ja, uh, van. De, de weg die ik ook gegaan ben, mm -hmm. door wat meer van Israël te begrijpen. Ja. En uh, die artikelen zijn heel vroeger eerst in de oogst verschenen. Mm -hmm. En het boek is telkens weer herdrukt en bijgewerkt. Ja. Nou, het is nu bijgewerkt tot misschien een jaar geleden of zo. Okay. Ja. En dat, uh, ja, noodzakelijk uh, om uh, ook te lezen als je meer wil weten van Israël. Natuurlijk, uh, van je, is, je moet blijven studeren. Ja. Precies. Dat is heel belangrijk. Maar nu gaan we nog eens even kijken naar onze eigen tijd. Ja. In 1948, 1949 mm -hmm. werden er 850.000 Joden uit de Arabische moslimlanden rond Israël verdreven. Mm -hmm. Met achterlaten van al hun bezittingen. Waarom Zo, was dat ook alweer? In 1948, 1949. Nee, maar waarom was dat ook alweer? Is de staat Israël was opgericht. Ja, ja. En toen was de, de eerste de onafhankelijkheidsoorlog mm -hmm. van ja, Israël begonnen. Ja. En uh, nou ja, dan hebben die Arabische landen zich gewroken mm -hmm. op de joden die er waren. Ja. Joden die vaak langer in die landen woonden dan de Arabieren er gewoond mm -hmm. hebben. En die hun wortels terug hadden tot uh, in de tijd van uh, uh, Neem ik of, of dat was dus eigenlijk maar drie, vier jaar later dan dat uh, de Holocaust-situatie in de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. Ja. Toen werden ze dus opnieuw. Dan werden ze dus uit? Ja, maar nu ze moesten alle bezittingen achterlaten. Ja. Dat was even tragisch, mm -hmm. maar uh, nu wonen ze in Israël en nu wonen ze daar veilig. Ja. ja. Maar wat gebeurt er dus uh, nu? Nu, met, met, en, ja. nu, op dit ja, moment ja, ja. Eerste Jood, en nu worden alle christenen weggejaagd uit het Midden-Oosten. Het ja. Ja. Dus is een gruwelijke christenvervolging gaande in die landen. Ja, ja niet alleen Midden-Oosten, maar natuurlijk in veel, ja, ja, veel, veel meer landen. Ja, maar goed, we hebben het nu even op het Midden-Oosten. Ja. Ja. Ja. Maar ook in andere landen vindt dat plaats. De vervolgingen nemen toe, want dat heeft de Heer Jezus ook voor zich. Dus het uh, Eerste Jood en dan een Griek, dat gaat op meerdere fronten op? Dat gaat, uh, keihard op gaat dat, ja. ja. Eerste Jood. En dan de Griek. Hitler, en die was uh, van plan om Europa Jodenvrij te maken, ja. en dan was die een eind op weg. Dat is, mm -hmm. het is te verschrikkelijk om over de holocaust te praten, over de zes miljoen slachtoffers. Maar Hitler, die heeft dat geprobeerd. Ja. Maar hij had ook op zijn agenda als punt twee uh, om de christenen uit te moorden. Ja. Hij had de Duitse kerk al voor een groot gedeelte overwonnen, want was het kruis van Christus was vervangen door het hakenkruis. Tja, het woord, ja, dat was Een verschrikkelijke tijd was dat. Maar ook beleidende christenen, mm -hmm. die vervolgde hij wild. Ja. En dat was voor hem eerst zaterdag en dan zondag. Is dat zo? Ja. Die heb ik nog nooit gehoord. Nog nooit gehoord? Nee. Ja, nou, dat is een heel bekende. Ook, ook die jihadisten die hebben die uitvraag, die, die, die, die moslimmoordenaars. Ja. En die hebben ook de uitspraak. Eerst zaterdag en dan zondag. Oké, okay, dus dat betekent eerst de Shabbat? Eerst pakken we de Joden. Op de, de Joden op het Shabbat? En van de Shabbat. En dan, en dan pakken we de christenen Christen van, van de zondag. Ja, en dan blijft de vrijdag over. Tjoh, joh, die conclusie had ik nog niet eens getrokken. Ja, dan... ja dat, uh, dat denk ik dan maar. Ja, dan blijft dus, de vrijdag de, over. De, de islam. Nou ja, dat, dat zien we dus nu ook gebeuren. <laughs> nee, dat is een hele bekende kretenstad hoor, eerst zaterdag okay, en dan zaterdag. ja, die heb ik zelf nog nooit gehoord. Oh, nou, dus... Dat gebeurt er dus nu op dit moment, titel Probeer dat, is er mislukt. Ja. Maar wat gebeurt er dus nu in Europa? Ja. Ik las ja. laatst een kop in de krant, uh, het leven voor de joden in Europa, dat is onhoudbaar geworden. Ja. Uh, in grote massa's trekken de joden uit Europa weg. Mm -hmm. En het is een schandaal dat ook in Nederland de, de Joodse gebouwen beveiligd, zo zwaar beveiligd moeten worden. Ja. Is toch te gek om los te lopen? Ja, maar goed, uh, Nederland, maar Frankrijk is. Frankrijk ja, is nog een stik, erger, ja. Is natuurlijk erger dan. Uh, is natuurlijk erger. Vandaar ook dat de Franse Joden allemaal hun koffers hebben gepakt. Mm -hmm. En uh, dat er in Israël een speciale afdeling in het ministerie is om de Franse Joden op te vangen. Yeah. En ook de, de Alia, uh -huh. de terugkeer van de Joden uit Frankrijk, te bevorderen. Ja. <laughs> Israël heeft natuurlijk hard de, de Westbank nodig, sorry dat ik het zeg. Om al die mensen te ons allemaal op te vangen. Ja. En, en, en denk dan maar eens aan de Joden in de Oekraïne. Ja, precies zo. Ja, het speelt heel erg op dit moment. Het speelt heel erg, ja. Die Joden die maken ook dat ze wegkomen. Ja. En. Uh, het, het wordt er Veel moeilijkheden worden in de weg gelegd aan, ja. aan de joden daar. En hoe staat de Europese uh, regering daarin? De Europese, We Europese regering. Het is, uh, nee, het parlement. Ja. Het parlement heeft niks te zeggen. Het nee. is alleen de Europese Commissie die wat uh -huh. te zeggen heeft. Het parlement die uh, een wassen staat. Ja. Uh, de leiding van de Europese Unie is uh, vrij antisemitisch, ja. Uh -huh. Die lopen gewoon achter Obama aan, ook in hun anti-Israël-acties. Mm -hmm. En vooral de, die vrouwelijke commissaris voor Buitenlandse Zaken, die staat bekend om hun haat, haar haat tegen de Joden. Oh ja, ja, goed. Je zou denken, dat zijn allemaal mensen, die zijn ook vervangbaar, of die zullen wel weer vervangen worden. Maar het is meer het systeem, begrijp ik. Het systeem wordt gemaakt door mensen. Ja. Dus het is net zo'n soort mensen. Ja. En, uh, ja, maar ik bedoel zeg maar, die commissarissen die blijven natuurlijk niet voor voor een hele leven daar zitten. Uh, er komen weer nieuwe enzovoorts, maar door het systeem, bedoel ik, daar komen we, waarschijnlijk ja, wel ja, weer nou, nieuwe ik, mensen op die plekken. Ik zeg wel eens in het Engels, a good man in a bad organization becomes a bad man. Ja, ja. Een ja. goed mens in een goede, een slechte organisatie, ja. wordt een slecht mens. Ja. En dat is heel gevaarlijk, mm -hmm. is dat. Ja. En, en dat gaat nu over Europa. En de vraag is, de vraag is, mm -hmm. hoe loopt dat nu af voor, voor ons? Ja. ja, als je zegt eerste Jood, dan de Griek. Dan gaat dat ook gebeuren. Dan gaat het ook voor de christenen gebeuren. En dat zie je dus nu, nu ook al in sommige plaatsen van Europa, dat uh, bijbelgetrouwe christenen, uh, wordt het leven moeilijk gemaakt. Ja, dat zie je bijvoorbeeld in Frankrijk, hè, dat uh, voorgangers uh, vervolgd worden. Oh ja, dat ja, is het. Ja. Ja, ik heb laatst een keer een uh, documentaire op tv gezien. Dat, uh, is, dat, dat is echt gewoon heftig. ja. jong. Dus, nou, de, de, de, dus dat, de, daar, daar wordt die lijn doorgetrokken? Maar de, de, de, zo gaat dat nu ja. helemaal. Dat is ook een, een, een ja. bijbelse westmatigheid. Eerst maar, kwam de islam over Israël. Ja. En die ging tegen Israël uh, uh, te keer. Met oorlogen, terrorisme, boycotacties enzovoort. En nu krijgen we de islam over Europa. Ja. Als, dat, zien we, dat zien we heel duidelijk, ja, zien we dat komen. Wat, wat moet Israël dan doen, als zij uh, gewoon niks meer met Europa kunnen? Nou, wat doet Israël? Ik zou maar gewoon zeggen, wat doet mm -hmm. Israël? Uh, Israël, het is wel zo dat Europa nog wel de belangrijkste handelspartner voor Israël is. Ja. En, maar Israël wendt zich steeds meer naar het Verre Oosten mm. en sluit verdragen met Japan en met, uh, met China. Ja, en ik hoor joden zeggen uh, van daar hebben we dat probleem niet, wat we wel in in, uh, in, in Europa hebben. Ja, dat, dat, in Azië ja. hebben we dat probleem niet. Ik was laatst, uh, sprak ik in een, we hadden het heel even in een winkel in Jeruzalem over met de eigenaar van die winkel en uh, vertelden dat we uh, aan het produceren waren en dat we uh, pro Jeruzalem zijn, pro Israël. Hij zei: Ja, zegt hij, maar, ik ga ook niet meer op vakantie in Europa. Want ik heb geen zin om achtervolgd te worden. En, uh, omdat ik een keppeltje draag enzovoort. Uitgescholden te worden. En als ik naar China ga. of ik ga naar Aziatische landen. Daar, heb, daar speelt dat helemaal niet. Daar kan ik gewoon rondlopen. zonder dat iemand ook maar één vinger naar mij uitsteekt. Dat is natuurlijk wat triest. Het is heel erg met Europa. Ja. En dat, dat, dat benauwt mij heel erg. Ja. En in, in deze situatie. Kijk, eerst wordt Israël hersteld. Ja. En daarna wordt de Aarde hersteld. Het is altijd eerst de Jood mm. en eerst Israël. Ja. En uh, op dat staat er zo vaak dat de Heere zegent Israël, opdat de rest van de mensheid de Heere gaat zoeken. Mm -hmm. nou, Eén Psalm erover, dat is eentje maar. want uh, Psalm 67, ongelooflijk mooie psalm. God zij ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten, opdat men op aarde uw weg kennen en onder alle volken uw heil. Ja. Dus als Israël gezegend wordt, Heer zegen Israël uw volk, mm -hmm. dan doe uw aanschijn bij uw volk lichten. Doe uw heerlijkheid over uw volk schijnen. Waarom? Opdat men op aarde de weg van God kent en de weg van God gaat. Mm -hmm. En onder alle volken uw heil. Ja. En wie is uw heil? Dit is de Heer Jezus. Ja. Er staat in het Hebreeuws: onder alle volken Yeshuati. Ja. En Jezus is Yeshua. En Yeshuati. Nee, er staat Tan. En Yeshuati is mijn heil. En Yeshuatan is uw heil. Ja. Dat, dat heb je ook weer zo'n voorbeeld. Mm -hmm. Eerst wordt er gezegend en door die zegen komt er ook zegen naar de volk. Ja. En hoe moet je het dan zien als uh, straks uh, Jeruzalem, uh, zeg maar, weer onder de knoet van de, van, van, van de vijand komt uh, Van de antichrist. Liggen, van de antichrist. Uh, wat zal dan, zeg maar, de reactie naar de christenen zijn? Ik weet het gewoon niet. Nee. Ik ben daar ben dood benauwd. Maar door. ook daarin kun je dus zeggen van ja, als, als, als Jeruzalem onder vuur komt te liggen, dan komen de Christenen ook onder vuur te liggen. Onder andere, ja. ja. Maar er is nog veel meer. Mm -hmm. He, die bekende, uh, dat bekende lied van, looft de Heer alle geen volk. Ja. He, dat, uh, Ik zie dat wel op een seminar, want het is een kort lied. Ja. Het de boeren noemen dat de <laughs> Oké. Okay. want ja. als ze voor de regenbui kwamen wilden hooien en ze moesten nog wat uit de Bijbel lezen, laatste ze psalm 117. Ja. Nou, Looft de Heer alle gevolken, volken, prijst hem zij alle geen natieën, hm, wat, want zijn uh, goede, goede tierenheid is machtig over ons, ja. en zijn trouw is tot in verre geslacht. Ja. Dus als de goede tierenheid van God op een machtige wijze over Israël geopenbaard mm -hmm. wordt, dan is de reden voor de volken om de Heer te loven en te prijzen. Ja. Eigenlijk een Israëliet is dat. Maar ja, eigenlijk uh, gebeurt dat niet, want uh, de volken zijn altijd maar jaloers op Israël als ze gezegend worden. Ja, nou ja, dat kan ik ook niks aan doen, maar ja. uh, er gaat dan, die zegen ligt daar wel. Ja. En dat is altijd, ik zal zegenen wie u zegent. Mm -hmm. En dat is de tragiek, dat dan uh, de volken moeten kiezen. Ja. Zelfs aan het einde van het duizendjarig rijk, het vrede rijk ja. vanuit Jeruzalem, dan wordt de Satan nog losgelaten. Ja, er zijn wel eens mensen op een semini die vragen, waarom moet dat nou meneer? Ja, ja precies. Ja. Ja, dus die zijn ja. intelligent, ze ja. zeiden dat. Ja. Waarom moet dat nou meneer? Want dan komt er nog een gruwelijke oorlog, die ja. trekken over de breedte van de aarde, staat in openbaring 20, ja. trekken die over de breedte van de aarde naar Jeruzalem en proberen Jeruzalem te veroveren. Opnieuw? Opnieuw, ja alweer, Gog ja. en Magog voor nee. de tweede keer. Ja. Ze leren het nooit. Nee. We leren het nooit. Ah, de, de duivel leert nooit. De duivel leert helemaal nooit, die kan niet anders. Nee. Maar goed, dan Die is toch de initiator van alle denken richting... Uh, de, de uh, bejegening van Israël? Weet ik, ja, dat is zo. Nee, hij, ik, ik denk dat de mensen dat zelf ook zijn. Mm -hmm. Dat de zondige mens van binnen diep in zijn hart God haat. En vanuit die haat tegenover God, die hij niet aan kan, eh, wie hij niks kan doen, mm -hmm. uh, projecteert hij dat op Israël. Ja. en projecteert hij dat op de gelovige, bijbelgetrouwe christenen. Mm -hmm. Alles wat bij God hoort, zal vervolgd ja. en zal geplaagd worden. Ja. Ja, maar zo, zo, zo, zo werkt dat. Ja. En dan komen al die volken, en wat doet dit Satan? Hij, hij krijgt nog één kans, want hij zat daar in, in, in die hel, of in, in die krochten, in dat dodenrijk, mm -hmm. waar hij ook zit. Maar hij was in elk geval weg hier. Ja. En het ging vrede op aarde. En God die wil nog één keer uitproberen of de mensen hem nou oprecht willen dienen of het de knoet van de messias was. Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Ja, dat, en dat wilde God uitproberen. Uitpro ja. En hij uh, laat Satan los, geeft hem nog één kans. Ja. En die probeert de volken te verleiden. En ik ben benieuwd wat die volken doen. Ja. Ik wil het even lezen: openbaring, het laatste hoofdstuk 22. En wanneer die duizend jaar, vers 7, volleindigd zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot uh, de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand van de zee. En ze kwamen over de hele breedte van de aarde, omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Mm -hmm. De legerplaats van Israël. En Jeruzalem. Uh, maar wat gebeurde er toen? Vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen. En de duivel en die hen verleiden werden geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zitten. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden. En dan is het ook afgelopen. En dan komt uh, uh, het laatste oordeel. Ja. Ik zag een grote witte troon, het laatste mm. oordeel. En ja, dan is het ook verder afgelopen, het is niet waar, want dan komt de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. En wat daalt er neer uit de Nieuwe Hemel? Het Nieuwe, het nieuwe Jeruzalem? Het Nieuwe Jeruzalem. Ja. En dat Nieuwe Jeruzalem is een vrij Joodse stad nog steeds. Mm -hmm. Want uh, de poorten, daar staan op, op de poorten staan op de namen van de apostelen. Even zien. Nee, op de poorten staan de namen van de twaalf stammen van de kinderen Israël's. Dat zal voor de mensen van het uh, vervangingsleer moeilijk zijn. Dan komen ze in de hemel, wordt vriendelijk uitgenodigd, die trompet zegt uh, boven op de muur, die zegt, ja. kom verder. En dan zegt hij, staat hij bij de poort van, van Ephraim? Ja. ja, maar dat kan niet, dat uh, Israël is verworpen. Mm. Dan loopt hij naar de volgende poort, dan loopt hij rond, dat is het poort van Israël ja. komt hij langs de poort van Azer. ja, zal ik dan wel naar binnen gaan. Ja. Ik denk dat, dat zelfs de heer Jezus in zijn liefde iedereen nog steeds uitnodigt. Tuurlijk. Ja, is, absoluut. Maar het, die poorten, die zijn zo joods dus als ik weet niet wat. Ja. Ja. En we gaan nog een stapje verder. Ja, er staat geen naam van alle pauzen op, uh, uit uh, nee. het jaar uh, nul tot en met uh, nou, het 2000. het Vaticaan dat is dan ook uh, helemaal, uh, ja. laat ik zeggen, de, de, tot een grasveld gemaakt. Ja. Ja. En we gaan nog verder, want de fundamenten, van het Nieuwe Jeruzalem staan de namen, de twaalf namen van de twaalf apostelen. Ja. Ook Joodse mensen, ja. Ja. maar mensen van de Heer Jezus. Ja. En dat is dan het Nieuwe Jeruzalem. En dan eh, zegt de Heer tenslotte, zie je, kom spoedig. En dan zal het eindelijk vrede eindelijk. zijn. Eindelijk zal er dan vrede op, op aarde zijn. Ja. Maar ja, dat, dat is het, het, het enorme probleem, er is een weg te gaan. Ja. Kijk, de heer Jezus staat van geschreven mm -hmm. dat hij om de vreugde die voor hem lag, mm -hmm. de schande niet geacht heeft ja. en, en de weg is gegaan. Ja. Maar die, die, die weg, die was niet makkelijk. Die weg liep ook langs het Mijn God, Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Ja, liep ook langs het kruis, ja. liep ook angstgeestelijke, geestelingen ja. en allerlei andere uh, verachting. Dat is, dat is een weg te gaan. Dat is een weg te gaan, maar die leidt wel naar, die die is, leidt wel, ja, naar die de heerlijkheid. Heeft uw hoofden op, daarom ja. staat er ook wat we net gelezen ja. hebben uh, in Lucas 21, mm -hmm. bij de eindtijdreden, ja. er staat, als je deze dingen ziet beginnen, te geschieden, heeft uw hoofden op, ja. ja. <laughs> Hoe houd ik het uit? En, en die heerlijkheid is uh, eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Ja, en de heerlijkheid is ook voor de Joden eerst en dan voor de Grieken. En dan zullen ze samen één zijn. En dan is het één in, in, in, in de Heer Jezus, de Heer Jezus. Maar het is wel ja. zo dat we zo snel mogelijk met de Heer gaan wandelen. Dan wandelen we nog veilig en dan wandelen we goed. En dan staan we biddend en roepend achter de Heer Jezus. Heer, wil de tijd van benauwdheid voor die volk verkorten. Ja. Amen. Dank je Jan. Tijd zit erop. De serie is klaar. Heel hartelijk dank voor uh, al de weken dat je hier uh, geweest bent en hebt uh, ons hebt verteld en inzicht uh, hebt gegeven en, uh, nou, we bidden dat de Heer jou daarvoor zegent. En uh, dat we je nog weer eens een nieuwe serie uh, mogen zien. We zien wel dat... Jij zegt altijd zo, de Heer wil en wij leven. En ja, jij, en, jij leven. Ja, en ik zeg ook altijd, iedere keer dat ik hier zit zeg ik, het is de laatste keer. <laughs> ja. En dan zeg jij altijd, als je weer wat hebt, dan bel je maar. <laughs> Amen, en dat gaan we zeker weer doen. <laughs> Oké. Okay, Hartelijk dus... dank Jan. Oké. Okay. God zegen ook voor jullie werk. Dank je wel. En denk erop zegen is ja, broeder. Ja, dat zullen we zeker blijven doen. Ja, en dat is uh, misschien ook wel ons advies aan u. Blijf Israël zegenen. Blijf bidden voor het volk van God. En uh, ja, de Jezus zegt: als je in mij blijft, blijf ik in jou. En dat is de grootste veiligheid en bescherming die je maar kan bedenken voor je leven. Amen. En dat wensen we u ook toe. Hartelijk dank voor het kijken naar deze serie Eindtijd en Profetie. En ja, wie weet, hopelijk uh, kunnen we nog weer een nieuwe serie maken. We leggen het bij de Heer neer en we gaan zien hoe dat uitwerkt. Heeft u nou een uitzending gemist in onze serie Eindtijd en Profetie? Helemaal geen punt, want als sponsor van Family Seven voor minimaal drie euro per maand krijgt u ook ons magazine. Maar kunt u ook alle uitzendingen terugkijken op onze website www.familyseven.nl/slash kijken.